Je hebt een lichaam en dat is wat je hebt. En van alles wat je hebt, heb je maar tijdelijk, zoals ook jouw lichaam. Maar je bent een ziel en een ziel ben jij, was jij en zul je altijd zijn. Vanuit je ziel is alles mogelijk. Misschien wil je weer een piepkleine meditatie met mij meedoen. Zet je benen naast elkaar op de grond. Adem rustig in en houd de adem even vast. En adem berustig uit. Adem in. Hou de adem even vast. Luister naar het kloppen van je hart. En adem berustig uit. Maak de verbinding met de zon de zon die altijd schijnt, met het licht dat jij zelf bent. Vorige week had ik het over de inzichten en kennis ons aangereikt door de meesters uit het universum. Inzichten en kennis uit de tijd van het oude Egypte, en ik bedenk me ineens dat het niet eens zo heel erg vreselijk moeilijk is om de hieroglyphen te lezen vanuit de spirituele kennis van de aarde. En vaak komt het teken van de ank voor. Ik heb ook een ank om mijn hals hangen, een kleine dan. Ik heb een vrij grote therapeutische angst, euh, angst, ank euh, ook in mijn bezit. En veelal zien we anken op voorstellingen uit het oude Egypte met één been. Op een bepaald moment in de geschiedenis van Egypte is de ank met twee benen veranderd in een éénbenige ank. Dit was om het gebruik van de ank door negatieve krachten tot een versierselde, versierselde, visie, nou, kom niet meer uit, versierselen te laten geworden... De werking was er niet meer. En nu nog kun je veelal éénbenige anker zien. Maar kijk goed, zo zijn er nog, de tweebenige anker. Het was en het is mogelijk om via de tweebenige anker te spreken en te ontvangen, te zenden en te ontvangen. Weet echter, door met de tweede tweebenige anker om te gaan, je je karma zeer gaat versnellen. En besef wat je aan het doen bent. Het was mogelijk, en het is nog steeds mogelijk, om te verzenden, door de ronde lus vast te houden, en om te ontvangen, de benen vast te houden. Zo was en is het mogelijk om met de ster, Sirius bijvoorbeeld, of met andere hemellichamen contacten te onderhouden. Het was en het is mogelijk, terwijl de linkerhand op de ank met de benen naar voren en de rechterhand op de ank met de lus naar voren te leggen, om dan diepe contacten te verkrijgen. Toch, moet ik zeggen, is op een bepaald moment in de evolutie van een menselijk wezen de anker niet meer nodig om op deze wijze contact te verkrijgen met andere hemellichamen. Het wezen zelf, de mens zelf, is in staat om het op een bepaald moment in zijn evolutie zelf te doen en kan zich op eenvoudige, op simpele wijze verbinden met alles om hem heen. Ooit had ik gelezen over de ank, lang geleden, en ik besloot, wat ik gelezen had, op, op mijn toen helemaal allereerste computer uit te, typen, uit te typen. Het ging over het kunnen vragen om hulp, en daarbij diende de ank in de palm van de linkerhand gelegd te worden. Terwijl ik de woorden uittypte en ze hardop in mezelf zei, en ik daar een hevige emotie bij mezelf voelde, stopte de computer er helemaal mee en niets deed het meer. Ik ging gelijk terug de volgende dag en ik kreeg gelijk, ik kreeg gelijk een, een nieuwe computer, want dat had de leverancier nog nooit meegemaakt in die tijd. En natuurlijk vertelde ik toen niets over de sterke werking van de ank. En ook een volgende keer kon ik de absolute werking van de ank voelen. Iemand belde mij. Er was een bezoek aan Egypte in het vooruitzicht, en men vroeg mij op hoge toon, nu eens duidelijk uit te leggen wat en hoe de werking van de ang was en wat de betekenis ervan was. Ik wist dat het nooit uitgelegd zou kunnen worden als iemand het, als het ware, commandeerde om de kennis uit mij te krijgen. En voelde op dat moment dat het in mijn evolutie van belang was geweest om de kennis en inzichten nooit uit mij te laten persen. Dat het altijd uit geheel vrije wil diende te geschieden. En pas als de tijd daarvoor was en de mens tegenover mij bereid was om te horen. Dit alles was als in een flits te herkennen en te herkennen uit iets dat ooit in een ander leven was gebeurd. De emotie in dat gebeuren had al eens een keer plaatsgevonden en het inzicht kwam in mij op dat deze mens, die dit op een dwangmatige manier aan mij vroeg, deze ziel was geweest die ooit, vijfduizend jaar geleden, mij gedwongen had. Maar goed, ik had kunnen vergeven in alle vormen. En, en terwijl de vraag aan mij werd gesteld, keek ik heel even naar boven en zocht eigenlijk, ja, eigenlijk een steun in het licht, als het ware, en, en in de sterke lichtspotjes die, boven, uh, die hier boven mijn hoofd staan. Ogenblikkelijk kwam er kortsluiting en hadden we een brandje in de transformator. Dikke rookwolken kwamen eruit en omdat ik het deurtje niet open kon krijgen, gelukkig maar, kwam er geen zuurstof bij en bleef het bij rook, maar de transformator moest wel helemaal vervangen worden, het was tot een klein zielig hoopje zwart prut getransformeerd. Ik denk hier vaak aan, als ik tijdens een lezing wel eens zeg, dat je ziel niet anders is dan een kernreactor. We weten het niet eens, maar we hebben zulke grote krachten in onszelf. Wij mensen hebben nauwelijks een idee van die krachten, maar soms zien we de uitwerking daarvan. Het is ook niet voor niets dat ons gezegd is dat de krachten, de kracht van onze ziel, zo groot is, de energie zo groot is, dat we een middelgrote stad een week lang van licht kunnen voorzien. En die krachten zijn ook aan de ank toegeschreven. De ank die oorspronkelijk uit het land is en later in het oude Egypte is gebruikt. Ooit is mij verteld dat de ank van onder het zand als het ware tevoorschijn kwam. Zo was er ooit een zware zandstorm, en de mensen moesten schuilen totdat het over was. Een heuvel zand had zich verplaatst tijdens de zandstorm, en nu was de aarde, de bodem zichtbaar, en daar lag de ank. En zo kregen de mensen hun ank terug, en toeval bestaat niet: terug van het oude, vanuit het oude Atlantis. Atlantis, dat aan een kernramp ten onder was gegaan. En zo kom ik weer tot de woorden, dat spreken over esoterie, geheimen in zich houden. Geheimen die geen geheimen zijn, maar toch de geheimen in zich houden van, van de kennis van het atoom. Dat is wat de ziel is, de kernreactor in het klein en toch zo groot. Het weegt nauwelijks wat. Het grote is gemakkelijk te midden te breken en zie voor je ogen een schoolkrijtje, Zie hoe gemakkelijk dat is, zie hoe gemakkelijk het is om een schoolkrijtje doormidden te breken, maar kun je die andere helft ook nog doormidden breken en dan nog eens een keer doormidden breken. En zie hoe kleiner en kleiner het wordt, hoe moeilijker het is om het doormidden te breken. Zie hoe de krachten zijn die binnen in het kleinste, als het ware, verborgen liggen. En juist over die krachten, over het naar boven laten komen van de krachten van een mens, de inzichten, de kennis van de grond der dingen, om die energieën door de mens te laten gebruiken. Het is niet verborgen, we mogen ermee omgaan. Slechts bewustzijn is noodzakelijk om ermee om te gaan. En bewustzijn verkrijgen wij door onze levens hier op aarde te leven en geen stap over te willen slaan. Zo komen wij vanzelf in onze levens met de kern van ons bestaan in aanraking. En eens zal ieder mens daarmee te, te maken krijgen. En komt vanzelf de behoefte in een mens daarboven naar de heimwee, de heimwee van de eens ontvangen kennis en inzichten. Het diepe weten dat we eigenlijk geen materie meer nodig hebben om te zijn wie wij zijn. We kunnen dat bereiken in ons leven hier op aarde, in het leven hier op aarde. Ooit zullen wij in die trilling komen. We hebben het in ons. En we zijn allen in staat om met het licht dat wij zelf zijn te leven. De weg echter kan lang zijn. En dat wij bepalen wij mensen, wij bepalen dat zelf, hoe lang we dat willen laten zijn. Ook ik ben simpelweg wie ik ben, en dat ben ik, en dat is wat ik ben. De weg was vreselijk, vreselijk lang, en zo dat ik die nooit meer wil doen. Toch was ik blij dat de weg was zoals hij was. Zo kon ik zien hoe waardevol het leven was, hoe de andere kant was, hoe het andere was, hoe liefdevol het licht was en het universum was en daarbij wilde ik ook zijn en blijven. En dat is precies de reden waarom ik in anderen kan voelen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, alles, nu, ooit, in andere leven, in andere levens. Dat is niet zo moeilijk als je de ervaring hebt meegemaakt en een ander heeft dat ook gedaan. Dan weet je dat gewoon. Weet je dat een ander die ervaring nog niet heeft meegemaakt, maar jij wel, dan weet je dat ook. Dat voel je. En dan de beloning. De beloning als het ware. Het licht, het lichte zijn. Dat is waar de mens in hoort. Dat is het rechtmatige eigendom van de mens. Echter, de mens bepaalt zelf of hij of zij zijn eigendom opeist of dat hij eraan voorbij loopt. Je dient het jezelf te verkrijgen en eigenlijk is dan het woord opeisen niet zo, niet zo goed gekozen, maar je dient er hard aan te werken. Het gaat niet zomaar vanzelf en gelukkig maar. Dan kun je het ook op zijn volle waarde beoordelen. Met vragen tijdens die weg, als we zo aan de ploeter zijn, om hulp. We vragen God het onnoembare om hulp. Of God het voor ons, alsof, alsof God het voor ons op een presenteerde blaadje wil leggen om ons te helpen en degene die niet vraagt, zou dan niet geholpen willen geholpen worden. Maar we voelen diep van binnen, heel diep van binnen dat we God niet om hulp dienen te vragen. Het hangt altijd van het bewustzijn af, hoe we hier weer mee omwensen te gaan, ook om het te zeggen aan een ander. Het is een gedachte die je kunt materialiseren. De gedachte... de gedachte aan hulp dus, dus het probleem dat je hebt... de gedachte dat je er al uit bent. De gedachte dat je al geholpen bent. Dat je het al bent, want je kunt je alles visualiseren... en je hebt het en je bent het. Die kracht heb je in je... Dat is het geheim van materialiseren. Je bent het al. Dat behoort ook tot het rechtmatig eigendom van de mens. Alleen, je wist het nog niet en dacht dat je het bij een hogere macht moest afdwingen, moest smeken, erom moest vragen. Weet je, dan blijft het bij vragen, dan blijft het bij smeek, dan blijft het voor je uitliggen dan gebeurt er niets. Als je visualiseert dat je te lang bent, en daarin, en daar zit hem de kneep, al je vertrouwen in legt, dan kom je in een andere vorm terecht. De vorm die vanuit de positiviteit in het goddelijke licht die alles mogelijk maakt. Je komt in die vormen die maken, dat je juist die mensen tegenkomt die je op weg helpen om daar te komen. Want je had het je al gevisualiseerd. Hoef je dus helemaal niet op te winden hoe je er moet komen. Je hoeft alleen maar het eindpunt te visualiseren, voor je te zien, je in te beelden. En je hebt het al. Het heeft te maken met die gigantische kracht, die energie die je als ziel bent. Als je je ziel, zoals ik dat in een andere lezing heb overgedragen, de opdracht hebt kunnen geven om als vanzelf die kennis in het stoffelijke lichaam van de aarde over te dragen, dan is alles mogelijk. Je ziel zoekt in je lichaam, dat de tempel van de ziel is, naar de vrede, naar de harmonie, naar de liefde. Maar als jij dat via een ander buiten jou wens te laten gebeuren, zodat je de ander laat bepalen hoe jij denkt, dan geeft dat behoorlijke emoties. Daar word je flink ellendig van en daar kun je behoorlijk ziek van worden. Geef je lichaam, geef je ziel erkenning door zonder emoties na te denken over je leven. Door in jezelf te blijven. Door niet de emotie van anderen mee te nemen. En mag ik je zeggen, dat je... In je meest ellendige uren, de somberste momenten in je leven, waarin je het meest verdriet hebt, je ook je grootste triomfen kunt hebben, kunt beleven. Als je in staat bent om ook op die vreselijke momenten de dingen vanuit de liefde, vanuit de positiviteit te zien. Het is mogelijk. Blijf bij jezelf. Blijf blijf alert. Dan besef je wat een gigantisch geschenk je hebt gekregen. Terwijl je dacht dat het allemaal kommer en kwel was. Zie dat de dingen altijd andersom zijn. Dat vanuit het goddelijke leven een volslagen normale wijze is van leven. En juist, zoals de meeste mensen hier nog steeds op aarde leven, een leven van kommer en kwel is, een leven is van overleven. Ze zien de geschenken niet die voor hen worden neergelegd door het leven zelf. De zogenaamde negativiteit, de zogenaamde ellende, het verdriet. Het zijn geschenken. Dwing jezelf om zo te kijken. Neem die beslissing om zo te kijken. Ja, want vorige week besloot ik eh, met eh, het kwaad bezit zoveel macht als de mens het toedient. Misschien wil je daarover nadenken. Misschien wil je daarover mediteren. Ik kwam een paar dagen geleden met het opruimen van het een en het ander... Een boekje van Malva tegen, Malva post heet dat. En dat was de laatste uitgave van Malva. En in die laatste uitgave staat een overpijnzing van White Eagle, De Witte Adelaar. En hoewel het nog. Niet zo lang geleden is dat ik deze lezing begonnen ben, wil ik toch eh, besluiten met de prachtige woorden van White Eagle, van de Witte Adelaar. De dag begint. De zon komt op. Wanneer ik kijk naar de zon, weet ik dat de zon tevreden en gelukkig is. Zijn warmte maakt mij warm en zijn geluk geeft mij geluk. Uit hun hutten komen mensen naar buiten. Sommigen kijken droevig of boos. Anderen kijken blij en gelukkig. Wanneer ik zie dat de zon gelukkig is, wat is er dan misgegaan? Dat sommige mensen niet blij kunnen zijn. Is hun verwachting te hoog gegrepen? Hoeveel bisons willen ze in hun tent bewaren om te eten? Hoeveel tenten zouden ze willen hebben om gelukkig te worden? Waarom klagen ze? over de duisternis. Laten ze net als ik naar de zon kijken. Een kind lacht en danst en geniet van het leven. Wanneer verliest het kind zijn onschuld? Wanneer maakt onbezorgdheid plaats voor bezorgdheid? Ik sluit mijn ogen en laat de wind door mijn haar waaien. Denkend aan mijn ziel wordt, denkend aan de zon wordt mijn ziel warm en zacht, in mijn geest verandert mijn vorm. Mijn geest verandert in een grote vogel. Ik kom los van mijn lichaam en vlieg als een spiraal omhoog. Ik sla mijn vleugels uit en vlieg nu hoger dan de bergen. Onder mij zie ik dieren geboren worden. Wat verderop zie ik dieren die sterven van ouderdom. Aan alles komt een eind. Aan het leven van een dier, dus ook aan het leven van een mens... In mij is een groot gevoel van respect en dankbaarheid naar dieren toe. Dankzij hen leven wij. Dus wij zijn wat wij eten. Zijn wij de bison of zijn wij het knolgwas wat de vrouwen koken? Ik vlieg verder en zie mensen wenen bij een graf. Wat heeft die overledene verkeerd gedaan, dat iedereen om hem, om hem en zijn lot moet wenen? Of begrijpen ze niet dat de jacht naar aanzien en de drang naar voedsel voorbij is en plaats gemaakt heeft? Voor iets dat warm is, zacht en zonder beperking? Ik vlieg, beweeg en denk. Dus ik leef. Beperkingen bestaan niet. Elke beperking zet het leven stil. Een beperking maakt koud en hult een mens in duisternis. Ik vervolg mijn tocht en vlieg over de grote golf. Al het water onder mij zit vol met vis. Een dolfijn heft zich boven het water uit, om zich dan snel weer in de diepte te verbergen. Diep in mijn ziel weet ik, dat de dolfijn even boven het water uitkwam om naar de zon te kijken. Een dolfijn lacht, springt en in zijn aura ligt een diep geluk. Ik vervolg mijn weg en vlieg nu boven hoge bergen. Een steenbok klimt omhoog en kijkt van eenzame hoogte over het dal naar beneden. Hij bekijkt de steile helling en de ruwe struiken en ervaart een diep gevoel van tevredenheid. Zijn huid glanst en zijn aura is gevuld met de positieve energie van de zon. Niemand heeft hem geholpen om boven te komen. Hij en hij alleen heeft dit geluk bereikt. Even gaan mijn gedachten terug naar een vrouw die altijd ontevreden is. Zij klaagt en zeurt en verliest hierdoor haar vrienden. Dit heeft weer tot gevolg dat haar positief zelfbeeld steeds leger wordt. Ach, arme vrouw! Haar aura is leeg en energieloos. Toch doodt ze vele dieren om er uiteindelijk maar één enkele te nuttigen. Dat geeft haar macht over het dierenrijk en, zo denkt ze althans, aanzien bij mensen. Haar lichaam is echter slechts een kokon, die haar ziel gevangen houdt tot ze het rijk van eeuwige duisternis mag binnentreden. De liefde van de zon is aan haar voorbij gegaan, ze kijkt naar, maar klaagt slechts over zijn onnoemelijke warmte. Het licht van de zon zal haar ziel niet snel bereiken, en zo blijft haar aura in duisternis gehuld. Ach, arme vrouw! Ik vlieg verder een zeer groot en verlaten strand. Langzaam daal ik naar beneden en land op het strand. Kijkend naar de grote golf denk ik aan het doel van mijn bestaan. Een meditatie of zomaar een gedachte die meegenomen wordt door de wind. Wanneer de zon ondergaat, vlieg ik verder en verlaat onze jachtvelden. In een ander land zie ik onder mij een prachtig klooster. Iedereen slaapt en ik besluit op een van de torens te wachten totdat de zon opkomt, en de monniken ontwaken. Een van hen komt naar buiten. Zijn lichaam is gehuld in een okergeel gewaad. Hij legt zijn gewaad af en naakt begroet hij de opkomende zon. Hierna begroet hij Moeder Aarde en dankt haar voor haar granen en gewassen. Hierna keert hij terug in het klooster. Iets in hem lijkt mij uit te nodigen om hem te volgen. Dat doe ik. En op een uitsteeksel van een, van een pilaar luister ik samen met negen monniken naar zijn stem. Geef elkaar een hand, en voel hoe u alle aura's in elkaar verglijden. Voel hoe ge met elkaar tot één gedachte en één gevoel tot één grote solaris plexus uitgroeit. Maak het contact met de goden van vrede en met de engelen van de witte broederschap. Voel het bewustzijn in u alle groter worden, en voel hoe uw aura's versmelten. Probeer de geur in de moestuin van onze Heere Meester te ruiken. Probeer de vrijheid te voelen die u nodig hebt ten einde uw karma in te vullen. In gebondenheid zal geen karma volbracht worden. Sluit uw ogen en ervaar het licht van de goden. Ervaar het licht van liefde en het licht van de broederschap. In de groene dimensie van het vierde licht zult u mijn huis aantreffen. Een halve bol met negen ronde ramen. Binnen in de bol bevinden zich twee ruimtes, één om te mediteren en alleen te zijn met de bron der wijsheid, en één om u allen te ontvangen. Word zacht als de wind op een voorjaarsochtend, dan zijn er geen obstakels of beperkingen meer. Probeer, probeer het leven niet te sturen, maar laat het leven in en over u komen. Luister naar de wind wanneer u de trappen van ons klooster betreedt en luister naar uw ziel wanneer u om uw voedsel bedelt. Wees een voorbeeld voor de mensen die lijden en wenen. Wees een voorbeeld voor hen die zoeken om uit de duisternis naar het licht te komen. Wees als het licht en fluister slechts uw woorden blijf die u bent en geef wat u hebt. Dan bent u een gezalfde die het meesterschap toont aan de buitenwereld. Niets komt te vroeg en niets gebeurt te laat. Slechts zij, die in duisternis leven, willen invloed op de tijd uitoefenen. Onze mantra over bergen en dalen zal eens ophouden te bestaan maar pas dan en niet eerder dan dat de mensheid licht en liefde uitstraalt van het land is tot nu bent u verbonden geweest elk van u en alle negen tezamen niemand van de mensen weet wie ons voorbeeld is maar we zijn door Hem gezalfd en Hij heeft ons woord gesproken. Zijn wil is ons een bevel. Proef de zilte smaak van Prana, dan hebt u de bron gevonden. Zij zal een mens zijn zoals anderen, maar een ziel van verre zijn. Dit zeg ik u, Ishwara. Terwijl in de tempel Virok ontstoken wordt en de monniken hun mantra's inzetten, verlaat ik de tempel en vlieg verder over de aarde. Men noemt mij de witte adelaar, maar ik ben slechts dat wat ik ben. Niets minder, maar ook niets meer. En graag zou ik willen dat dat voor alle mensen kon gelden. Velen willen meer zijn dan de waarde van hun ziel. En anderen denken niets te zijn, terwijl hun aura licht en liefde uitstraalt. Diep in hun ziel zijn alle verbonden met de bron van het eeuwig leven. Diep in hun ziel zou iedereen kunnen vliegen en alles en iedereen beschouwen. Het balsemt de ziel en verlicht het leven. Zij, die zoeken naar de graalbeker, zullen hem nooit vinden. De heilige beker is zoals hij is en dat is een beker. Een beker is om uit te drinken, niet om een oorlog om te voeren. De beker is totaal gevuld en loopt over. De meesters en de engelen en zij die overlopen van energie, zullen de mensheid naar de goede richting wijzen. Zij die zichzelf kennen, zullen zichzelf zijn. En dat is weer gelijk aan de bron. Duidelijk overlopend van energie en liefde. Een voorbeeldfunctie voor de mensheid. Toch hebben deze gezalfden het recht zich af te keren van de duisternis. Toch hebben deze gezalfden het recht een andere koers te varen dan de mensen die niet willen voelen en de kracht van de zon niet in hen willen binnenlaten. Veilijk over de akkers vliegt, denk ik aan de schepping. Genieten van het geestelijk leven is onze opdracht. Genieten van ons eigen lichaam is ons gegeven. Elke beperking maakt een opening naar de duisternis. Och, zou de mensheid dit weten en willen accepteren dan zou de mensheid weer het licht van de zon begrijpen. Gaande de evolutie, ontstonden continenten en bomen en steppen. Niet alles had behoefte aan mens en dier en plant. Dit alles is lang door de meesters bestuurd. Totdat de mensheid het zelf dacht te kunnen, een eigen wil is wat men wou, met het recht om het leven te scheppen en te doden, maar men vergat de toegangscode tot de schepping, die is bewustzijn. Karma is een opdracht die men zichzelf meegeeft naar de aarde, of heel misschien is het wel een opdracht die de goden ons gegeven hebben. luister naar vrouwen en mannen in de kraal zien zij hun karma alleen maar als dat wat zij als mens erg graag willen al het andere is volgens hen niet afkomstig van de grote meester boven hen Vlieg verder en ervaar dat, in, dat ik in een grote cirkel heb gevlogen. Ik ben weer terug. Thuis bij al die mensen die behoren tot hetzelfde ras als ikzelf. Denken ze anders. Toch willen ze allemaal vrede, geluk en broederschap. Ik daal terug naar omlaag tot vlak voor mijn hut. Daar zit mijn lichaam met gesloten ogen te wachten. Al mijn ervaringen van mijn tocht over de aarde dringen langzaam tot mijn denken door. Heb ik de zinnen van de blanke man kunnen zien en voelen? Heb ik naar het denken van anderen mogen luisteren? De grote aarde met al haar kinderen is niet slecht. Maar een kind moet spelen, een jager moet jagen en een vrouw moet koken. Zo heeft de grote meester het toch uitgedacht. Ooit zal de grote meester mij tot zich roepen. En dan zal ik hem vertellen wie ik in mijn leven heb ontmoet. Maar vooral, hoe wij als jonge Veulens met elkaar zijn omgegaan. Al het andere zal ik vergeten. graag zou ik met deze prachtige tekst willen beëindigen ook vanavond wens ik je weer een hele plezierige avond toe met alle andere programma's en ook deze hele week natuurlijk en een goede nachtrust neem je eens voor om overal heen te gaan. Het is mogelijk. Over je lichaam wordt gewaakt. Je kunt overal komen. Je kunt reizen in het universum. Maar goed, um, mocht je vragen hebben, stel ze um, op mijn website als je wilt. www.ihra.nl Je krijgt altijd antwoord. Misschien niet zoals je had gedacht, maar de dingen zijn anders. Altijd andersom, maar dat had ik al een keer gezegd. Een heerlijke week met allen die je lief zijn. En bedenk... De toegangscode tot de schepping is bewust zijn. Dag lieve mensen, nogmaals een hele goede avond en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week, dag!